De ijdele kraai Er was eens een zwerm kraaien die in een mangobos bos woonde. Vandaag was er veel opwinding, omdat meneer Kras op vakantie ging... en zijn vrienden tot ziens zei. Hier is mijn speciale mangotaart voor je, Kras. Jee, bedankt mevrouw kraaiend. En neem deze weg Twijgen en dennenhars mee... Je weet maar nooit waar jij een nest moet bouwen. Bedankt, krasser. Ik ga je missen. Allemaal. En terwijl hij eindelijk alle cadeaus die zijn vrienden hem gaven verzamelde... vloog meneer Kras weg. Meneer Kras vloog over bergen en rivieren. Langs dorpjes en steden. Hij zag de wereld voor het eerst... Op een dag hoorde hij donder en bliksem En het leek erop dat het ging regenen. Hij school snel in een boom. Ik denk dat ik vannacht hier moet blijven. Het is niet erg slim om in de regen te vliegen. Terwijl meneer Kras ging zitten op een tak, hoorde hij een vreemd geluid. Hij keek snel over de takjes om te zien waar het geluid vandaan kwam. Het gaat zo regenen. Hoera! Wat? Zijn dit voor wezens? Hij vliegt. Zijn dit vogels? Maar ze zijn zo, zo prachtig. Meneer Kras, de kraai, had voor het eerst power gezien. En kon niet geloven hoe prachtig ze waren. Hij vergeleek zijn eigen zwarte veren met hun felle, vele en kleurrijke veren. Hij vond het opeens niet meer leuk een kraai te zijn. Kijk hoe lelijk en zwart ik ben. Ik wil zijn zoals hen. Zo prachtig, zo mooi. En dus bekeek meneer Kras de pauwen dag en nacht. Hij kon aan niks anders denken dan een pauw te worden. Maar hoe? Hij begon bestjes te eten zoals zij, zoals ze te dansen. En op een dag kreeg hij een idee. Die prachtige pauwen weer. Vanaf die dag begon meneer Kras pauwveren te verzamelen. Die waren gevallen. Toen hij genoeg had verzameld, nam hij de dennenhars die Krasser hem had gegeven en plakte al die veren op zijn staart. Ha, nu ben ik eindelijk een pauw geworden. Tijd om naar huis te gaan. Joehoe! Dus nu dacht hij dat hij een pauw was. En meneer Kras vloog terug naar huis. Mevrouw Kraaiend zag meneer Kras en riep alle andere kraaien. En al snel verzamelden ze zich rondom meneer Kras en nest. Welkom terug, meneer Kras. Hoe was je vakantie? Wij kraaien hebben je echt gemist. De vakantie was goed. Dank je. Maar nu ben ik niet langer een lelijke kraai. Ik ben een prachtige pauw geworden. Maar jij bent ook een kraai. Hoe kun je kraaien lelijk noemen? Ik heb je mijn mangotaap meegebracht. Dank je. Maar omdat ik een pauw ben, zal ik alleen besjes eten. De kraaien vonden het gedrag van meneer Kras niet leuk. Ze besloten hem alleen te laten. Maar nog steeds had meneer Kras zijn lesje niet geleerd. Op een dag nam hij een beslissing. Oh, de lelijke kraaien. Waarom zou ik bij hen blijven? De plek waar ik hoor is bij de pauwen. En dus ging meneer Kras leven bij de pauwen. Omdat ik nu een pauw ben, dacht ik dat ik bij jullie kon blijven. De pauwen overlegden met elkaar en lieten deze vreemde pauw blijven. Maar op een dag begon het te regenen en de veren van meneer Kras vielen eraf. Oh, jij bent geen pauw. Natuurlijk ben ik een pauw. Ik eet zoals jullie, ik blijf bij jullie. Ik heb zelfs jullie kleurrijke veren, net zoals jullie. Veren zoals wij? Jij bent een kraai. Nee, ik, nee, nee, nee, nee. Maar je inktzwarte veren maak je enorm knap. Wat? De pauwen bewonderden de prachtige zwarte veren van de kraai. De kraai kon het niet geloven. Je veren zijn zo prachtig, en wat nog meer? Ze laten je hoog in de lucht vliegen. Omdat wij zulke lange veren hebben, kunnen we alleen laag vliegen. We wensen dat we de lucht in konden net zoals jij. Maar jij? Je hebt je prachtige familie en vrienden achtergelaten en bent hier gekomen om een pauw te worden? Hoe belachelijk! Ga naar huis, wees blij met wie je bent. Eindelijk realiseerde meneer Kras hoe dom hij was geweest en ging terug naar huis. Hallo, mevrouw kraaiend. Ik weet dat je boos op me bent en ik verdien het. Ik probeerde iets te zijn wat ik niet was en daardoor verloor ik mijn eigen familie en vrienden. Vergeef het me alsjeblieft. Wil je wat van mijn mangotaart? Ja, zeker, graag. Ik ben zo klaar met alleen maar de hele tijd besjes eten. Het spijt me, iedereen. Ik ben een kraai en het maakt niet uit hoeveel veren ik draag. Een kraai zal ik altijd blijven. Welkom terug! Door je te verkleden als iemand anders, zijn eten en levensstijl na te doen... word je niet die persoon. Het beste is om blij te zijn met wie je bent... Want het maakt niet uit wie je bent. Je bent speciaal en het best als we gewoon onszelf blijven.